Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Olympische Spelen zijn nu echt voorbij. Op dit moment is de slotceremonie in Tokio bezig. Er kwamen filmpjes voorbij met de hoogtepunten van de afgelopen 17 dagen. En daarna werden de vlaggen van alle deelnemende landen naar binnen gedragen door de sporters. Verslaggever Ed van den Bent verslikte zich net op het moment supreme. Nu is het uh, Sivan Hassan. Tweemaal goud. De vijf 5 <coughs> en 10 kilometer. Brons op de 1500 meter Die heeft nu de eer om hier de vlag te dragen. Ik word er bijna emotioneel van. Nederland pakte vannacht trouwens nog drie medailles. Tweemaal brons voor baanwielrenners Kirsten Wild en Harry Lavrijsen. En zilver voor marathonloper Abdi Nageeë. En Lionel Messi is dicht bij een overstap naar Paris Saint-Germain, schrijft een Franse sportkrant. Hij zou vandaag of morgen al naar Parijs vliegen voor de medische testen. Messi nam net op een persconferentie in tranen afscheid van Barcelona. Bij die club moet hij weg, omdat Barcelona hem volgens de regels van de Spaanse competitie niet kan betalen. En de politie heeft vanochtend in Weert een einde gemaakt aan een illegaal feest. Twee feestgangers zijn aangehouden vanwege rijden onder invloed van drugs... Volgens de politie waren zo'n 20 jongeren op dat feest onder een viaduct van de A2. Om 8 uur vanmorgen werd het beëindigd. En in de bossen van Gelderland maken ze zich zorgen over loslopende honden. Die bijten de laatste tijd steeds vaker wilde dieren dood, zoals reën. Volgens deze man die toezicht houdt in het bos, komt dat doordat de baasjes lak zijn. Mensen weten vaak dat, ze de, dat de hond er niet los mag lopen. Soms is het ook een beetje onwetigheid. Maar overal staan borden dat de honden aan de lijn moeten. En mensen hebben er toch gewoon, gewoon lak aan en die doen dat gewoon. Waarschijnlijk speelt corona ook een rol. Daardoor gaan mensen veel vaker met de hond het bos in. En het weer nog, het is een wisselvallig dagje met af en toe zon... maar ook stevige buien met af en toe onweer. Het wordt max 18 tot 20 graden en morgen meer van hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De werkzaamheden aan de A9 zorgen nu voor wat oponthoud op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar... 5 kilometer file bij knoppunt Velzen met een kwartiertje vertraging. De andere kant op vanuit Alkmaar naar Amstelveen... bij knoppunt Rottepolderplein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 En zo begonnen we deze uitzending van Zandvoort op zondag weer lekker bij CFM. Jor, Michael McDonald. Uit de film Running Scared was dat Sweet Freedom. Het is inderdaad even na twee uur een stormachtige zondagmiddag in Zandvoort. Op dit moment een windkracht 6 uit het zuidwesten Albertjan. Dus, uh, nou ja, een stevig windje om het zo maar even te zeggen. Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag. Ja, ik had het al uh, verwacht hè, van gisteren tijdens het weerbericht. En wellicht nog aan het eind van de dag wat meer regen zelfs. Uh, u hoort het allemaal, uh, hoe het er allemaal voor staat... Uh, rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Allereerst van harte welkom luisteraars en kijkers op deze... inderdaad uh, zonnige, maar winderige zondagmiddag. Live vanaf de Tolweg 10a. Goed, weerbericht half drie. Uiteraard hebben we de dier van de week om half vijf. En die luistert naar de naam Levi... Heb je vandaag nog naar sport gekeken? Nee, toevallig niet. Nee, toen lag ik te slapen, Albert-Jan. Ja, ik had hem aanstaan en ik denk, een Nederlander tweede op de marathon, dat is een tijd geleden. Ja, ja, ja. En toen zag je zijn naam en toen denk je, hè? Ja, toen bleek het, ja, is het Naji, Naji, zo is het. Hij is geboren in Somalië en hij is opgegroeid in Oldenbroek. Hoe vind je die? Kijk. Nou, dat klinkt wel goed. Toch? Geweldig. Ja, leuk. Ja. Een, een, een mooie prestatie van uh, deze Nederlandsman. Ja, een uh, nou, totale spiegel. Uh, medaillespiegel is Nederland zevende geworden van de zoveel landen. En dat als zo'n klein landje, hè, Albert-Jan? Ja, klopt. Een dus geweldige prestatie. Ja, geweldig. Gister, uh, uh, gisteravond een hartstikke mooi interview ook met uh, de chef de mission. Pieter van der Hogeband Hoge uh, over uh, de afgelopen weken. Uh, terwijl wij ook kijken naar de sluitingsceremonie, waarbij momenteel de dames van de marathon uh, zijn gehuldigd... en de heren hierna uh, volgen. Dan zal langzaam het uh, vuur gaan doven. En dan over drie jaar is het alweer, hè? Ja, dan gaan we naar uh, Parijs. Dan gaan we naar Parijs. Dus uh, ik denk uh, dat is uh, ja, in plaats van vijf jaar, drie jaar. Nou, in ieder geval, uh, wat dat betreft, zeven op de medaillespiegel. Dit is een ongekend uh, goede score. En dan gaan we abzeilen van, uh, vanaf de Eiffeltoren? Wellicht. Of, of het tegenop, dat kan ook. En dan bovenin aanklikken hoe snel je dat gedaan hebt. Dat kan natuurlijk ook nog. Nee, prachtig. In ieder geval uh, goed. Uh, dat uh, gezegd, hebbende. Hebben we hebben natuurlijk om half vier gewoon de evenementenagenda... en natuurlijk ook ja, meerdere evenementen. Naarmate de Formule 1 dichterbij komt... neemt het aantal evenementen... Met, met gericht op de aankomende Formule 1 in Zandvoort... nemen de evenementen natuurlijk ook toe. Uh, Dier uh, die van de week had ik al gezegd. Het gedicht van de dag blijft nog even een verrassing. Dus liefhebbers van het gedicht van de dag... kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben een bericht over de vereniging Treinen Zandvoort. Want die zien uh, problemen uh, ten aanzien van de duizenden extra woningen die hier worden gebouwd. Dat er wellicht een tweede ontsluitingsweg moet komen in, in Zandvoort in Nieuw-Noord. En hoe dat allemaal uh, in elkaar zit, dat hoort nu het tweede gedeelte in dit halve, het uh, tweede gedeelte van het eerste uur komen we daarop terug. Uh, het tweede uur komen we, in principe is het al, CFM in de regio, maar we blijven even in Zandvoort. Want we hadden uh, gisteren een bijdrage van onze collega's van NHTV over de Van Spijkstraat. Dat het de Kalverstraat van, uh, van Zandvoort gaat worden tijdens de uh, Formule 1. Maar we zijn niet alleen regionaal nieuws, ook de Telegraaf heeft er een, een, een reportage aan gewijd. En die willen wij in het tweede uur uiteraard niet onthouden. Een ander evenement wat gisteren is begonnen zijn de kinderen die kunnen skelteren. Ja, skelteren noem ik dat, maar dat heet tegenwoordig anders. Dat is gewoon skelteren, toch? Ja, bedoel je karten? Karten, dat, ja, jullie noemen dat karten tegenwoordig. Goed, want die kunnen karten op het Badhuisplein. En de eerste reacties zijn een reportage vervangen. En die ook onthouden wij u twee uur zeker niet. We gaan ook nog even in op de strenge regels die vanaf heden gelden voor terugkerende vakantiegangers op Schiphol. En wellicht als er nog tijd is, hebben we ook nog een reportage uit uh, Eimond. Uh, we hebben het ook even over de sportronde Zandvoort. Want die brengt Zandvoort eens in contact. Dat betekent dat mensen uh, kennis kunnen gaan maken met de diverse sportaccommodaties en verenigingen die we hebben. En wellicht daar lid van kunnen worden. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. En ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Heb je al een uh, staatslot uh, in huis voor, uh, voor uh, aankomende dinsdag? N oh, nee, nog nee niet. want dan nou, kan je weer uh, ruim uh, 10 miljoen uh, gaan winnen bij de staatsloterij. Een Duitse vrouw trouwens, had, uh, laatst, uh, liep trouwens wekenlang met een ja, lot. Heb ik iets van 33 gelegen. miljoen had ze gewonnen in de loterij <laughs> van uh, 9 juni. En dat had ze gewoon in haar uh, handtasje zitten, dat, uh, dat lot. Dus ze kwam Een paar weken later kwam ze erachter dat, uh, dat het lot inderdaad 33 miljoen euro uh, waard was. Dus uh, ze was er eigenlijk doodziek van dat ze dat in het handtasje had gehad. Uh, die, uh, die drie weken lang. Oh, oh, maar ja, aan oh. de andere kant. Toch wel lekker, 33 miljoen. En de mooiste reactie van de vrouw uh, vond ik eigenlijk... Uh, van uh, dit geldbedrag is genoeg voor mijn man, dochter en mijzelf. Al dus de kerstvers een multimiljonair. Ze wil het geld besteden aan een gezonde levensstijl en uh, meer voor het uh, milieu gaan doen. En voorlopig doet ze niet meer mee aan uh, loterijen... want ze heeft, uh, <lacht> denk ze, wel genoeg aan die 33 miljoen euro. Dus ja, maar uh, ze, mo ze moeten wel een heleboel negatieve rente gaan betalen... als we het op de bank zetten. Ja, dat is tegenwoordig, Dat is tegenwoordig. <lacht> tegenwoordig. Oké, okay, nou ja, straks uh, uiteraard uh, meer uh, nieuws... en dan gaan we het weer een beetje lokaal <lacht> aanhouden, uh, denk ik zo. Dat in het eh, nieuws in het kort, even na kwart over twee. Maar eerst krijg je nog eh, twee lekkere platen van ons. En wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Op de zondagmiddag bij CFM gingen we weer even terug naar de jaren 80. Deden we met deze dame Shakira Kang en I'm Every Woman. Zodadelijk het nieuws in het kort met collega Albert-Jan Vos. Maar eerst hebben we voor je de nieuwe zinger van The Kid LeRoy. tezamen met Justin Bieber. Hier is Stay.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 We'll De reis allemaal, de oude en de nieuwe, het senioren, ditmaal een nieuwe, dat was uh, Steen. Het is kwart over twee geweest, dus zondagmiddag bij CfM een hele middag. En we gaan het nieuws met je doornemen, het nieuws uh, van uh, de afgelopen dagen. Uh, vanaf de afgelopen week kan iedereen van 12 jaar en ouder die nog geen vaccinatieafspraak heeft gemaakt... zonder afspraak terecht bij alle vaccinatielocaties in Kennemerland voor de eerste prik. Aangezien er nu minder massaal wordt gevaccineerd, wordt het aantal vaccinatielocaties wel afgebouwd... De vaccinatielocaties van de GGD Kennemerland in Uitgeest en Bevenwijk... zijn geopend tot en met 15 augustus. In Haarlem is de locatie geopend tot eind september. De locatie in Badhoevedorp bij P4 Langparkeren blijft langer geopend. Op de locaties wordt gevaccineerd met de biontech Pfizer. De mogelijkheden om langs te komen zonder afspraak... geldt alleen voor mensen die nog geen vaccinatieafspraak hebben staan... en voor de eerste prik komen. De vaccinatielocatie in Haarlem is de Kennemer Sportcentrum, de AWF, aan de Van Iedenburg Laan 1 in Haarlem. Inloop op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 4 uur. En inloop op dinsdag en donderdag van half 2 tot half 8. Kijk voor meer informatie op de website van GGD Kennemerland voor andere locaties in de regio. Afgelopen woensdagavond hield de politie in Zandvoort een 29-jarige man uit Libië aan... die tot tweemaal toe met zijn auto inreed op politiemensen. De politie is op zoek naar getuigen van het incident... en verzoekt mensen die iets gezien hebben of hier die mogelijk foto's... dan wel filmbeelden van hebben gemaakt, om contact op te nemen. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900 8844. Omstreeks kwart voor negen kreeg de politie melding... dat twee handhavers van de gemeente problemen hadden met een automobilist... bij de strandafgang aan de boulevard Bernard. Ter plaatse bleek de verdachte de handhavers te hebben bekogeld met bierflesjes. Overal rond zijn auto lagen de glasscherven. De verdachte verkeerde zichtbaar onder invloed... en hij weigerde echter mee te werken aan een ademanalyse en of bloedproef... zodat niet vastgesteld kon worden wat en hoeveel hij had gebruikt. De politie heeft natuurlijk daar, na aanleiding daarvan een nader onderzoek ingesteld. De politie heeft afgelopen vrijdag een groot deel van de dag onderzoek gedaan... in een woning eh, in de secretaris Bosmanstraat... En in het pand is hennep aangetroffen, zo bevestigt de persvoorlichter. Meerdere goederen, waaronder zakken hennep, zijn in beslag genomen. Exacte onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend, maar volgens de voorlichter gaat het om veel hennep. Evenmin is bekend of er al een verdachte in beeld is. Vier jaar na de voltooiing is de natuurbrug Zeepoort in Overveen open voor alle dieren. De brug was tot voor kort alleen toegankelijk voor kleinere dieren en herten. Maar nu het laatste hek is weggehaald, is het middenduin... Definitief verbonden met de Kennemerduinen voor zware grazers. We hebben een primeur, al dus Meerte Fonk, ecologisch adviseur bij PWN. Drie dagen geleden hebben we de twee kuddes Hooglanders uit beide gebieden aan elkaar voor het eerst ontmoet. Laten we dan even erbij vertellen dat in de ene kudde alleen dames wonen en in de andere kudde alleen stieren. Dus dat wordt een feestje. Zeker, een heel groot feest. <laughs> Dat was het. Dankjewel, Albert-Jan. Het nieuws uh, is uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is helemaal gratis verkrijgbaar. Yeah. They try to keep you happy. They just try to keep you satisfied. This is the best stuff. Tell me. get hurt by you, cause when I give my love, I want love in return, oh, yeah. now I know this is a lesson, Mr. Big stuff, you haven't learned, Mr. Big stuff, tell me, who do you think, think you are, Mr. Big stuff, you're never gonna get my love, Mr. Big stuff, you're never gonna break my heart. lekker gaan we houden, uh, vergeten vergeet we ook zeker niet te draaien op deze zondagmiddag uh, bij CFM. Je hoorde de single Mr. Big Stuff. Nou, af en toe een zonnetje. En dan ja, gaat het weer bijna regenen. En het waait heel erg hard. Wat gaat het weer de komende dagen doen? Je hoort het na deze. I my on Monday. And I got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 Just can't make it En Sister Golden Hair. Zie je de ja, we zijn één minuut te vroeg, albert -Jan. Ben je er wel klaar voor, het weerbericht? Dan praat ik wat rustiger. Ga jij maar even <laughs> rustiger praten. Als je maar goed nieuws hebt, dan vind ik het goed. Nou, we gaan eens even uh, ook ruim naar, naar de toekomst kijken over de maand augustus. Uh, allereerst natuurlijk, uh, het zal niemand zijn ontgaan dat vandaag de wind nog verder aantrekt. En zelfs vrij krachtig boven land is en hard aan zee. Windkracht 7. De zon schijnt, maar er is later op de dag ook wel weer een buienkans. Het wordt 19 graden. Na het weekend is er maandag en dinsdag nog kans op buien bij maximaal 20 graden. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zo goed als droog. En is het een paar graden warmer. En dan hebben we de trendverwachting voor de komende zes weken. Een zeer lange termijn.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 Kunnen we nou echt van een uh, nou, hittegolfje nog uh, verwachten, bijvoorbeeld? Of dat, uh, dat soort dingen? Nou, dit bericht... Betreft, <laughs> dat betreft niet. Nee, die durven dat niet, hè? Nee. Dat kan ik me voorstellen. Het blijft, uh, het blijft het gewoon een beetje een kwakkelzomer, uh, ja, inderdaad. Absoluut een kwakkel. Nou ja, het weer is ook uh, na te lezen. Dank je wel bij uh, uiteraard onze CFM-app. Kijk even onder Meteo Zandvoort... en je blijft op de hoogte van het weer voor de komende dagen. Dat was het weer... En weet je wat wij weer gaan doen op deze zondagmiddag? Wij gaan weer een lekkere plaat draaien. Zo uh, hebben we deze uitgekozen voor je. Een Nederlandse band heet San Dit is de nieuwe single Kent Kent Enough. Time, and the easy. A diner, but it's getting breezy. even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 a second coming If I ever slip I no need for judgment I get up when I fall Well, I'm hearing my heart call Take a sip of your pride Then spit it out At least you tried it Drop the heart, forgot the lines Well, a list the blows it Echoes through my mind The curtain has for But well, I'm hearing my heart call is lekker deze nieuwe single van Sommie. joh, Je Kent Cat Enough, een plaatje uit de hitparaders van dit moment. En van die nieuwe single gaan we weer naar een oude nederpopplaats. Ja, niet van zomaar een band. Nee, doe maar wat. Nee, een echte band. Ze heet inderdaad Doe Maar. En uh, dit is een van hun grootste hits die ze gehad hebben. Luister nog een keer naar Doris Day. Ik ken een hele kentje. Dat spelt een team Gewinnen, ga maar mee. Van maar, je de Doris, de heerlijke plaats van ze uit de jaren 80. We gaan het hebben over de wegen in Zandvoort en dan met name richting Nieuw-Noord. Ja, heb je natuurlijk maar één weg hè, richting Nieuw-Noord, maar uh, daar komt mogelijk verandering in. Althans willen bepaalde partijen dat daar verandering in gaat komen, Albert-Jan. Juist, want de Vereniging Bedrijventerreinen Zandvoort, VBZ in het kort, wil dat er een tweede ontsluitingsweg komt voor Zandvoort Nieuw-Noord. Met de komst van duizenden extra woningen in het gebied moet het gemeentebestuur zich hiervoor hard maken bij de provincie, al dus VBZ-voorzitter Hans Hogendoorn. Gedacht wordt aan het doortrekken van de Herman Heijermansweg. Nu is dat verre van een nieuw plan, want dat het ingewikkeld is blijkt keer op keer. Een deel van de mogelijke nieuwe weg zou namelijk over het grondgebied van de Kennemer Golf Country Club gaan, en deels over het terrein, CQ-privé terrein, van het Kostverloren Park. Deze gronden zijn in het bezit van de private partijen... en mocht Zandvoort daarmee in het reine kunnen komen... dan ligt er ook nog de Europese Natura 2000-wetgeving op de loer. Hogedoorn ziet er echter geen problemen bij. De nieuwe ontsluitingsweg is heel belangrijk. We moeten eens met de vuist op tafel slaan, vindt hij, en soms. En somt een aantal redenen daarvoor op. Het verkeer over de kost verloren straat wordt er veel minder door vrachtwagens hoeven niet meer door de gevaarlijke beruchte bocht. En de bewoners van de buurt krijgt, eh, krijgen eh, meer woongenot. Het ontlast ook de Van Lennepweg en de Linnaeusstraat. Mocht, mocht er in de Haakse bocht van de Linnaeusstraat een ernstige calamiteit zich voordoen... dan is Leiden in last. Ik vind dat Zandvoort zich daar bij de provincie sterk voor moet maken. Het geeft zoveel voordelen voor iedereen... Denk erom dat de wijk Zandvoort-Nieuw-Noord er binnenkort ruim 2000 nieuwe bewoners bij krijgt. Dan krijg je een gigantische wijk die groeit tot circa 10.000 bewoners... die allemaal via slechts één ontsluitingsweg erin en eruit kunnen. Laat de Herman Heijermansweg nou aansluiten bij de brandweerkazerne, dan is alles opgelost. Ik roep het Zandvoort gemeentebestuur op om hierover met de provincie in overleg te gaan. Al dus uh, hoge doren tot besluit. Nou, we wachten het af. Wat vind jij ervan, Abidjan? Uh, nou, wordt vervolgd. Maar je kan, wel, je, kan wel even, je kan wel blijven bouwen in Zandvoort. Maar als je niks aan de infrastructuur doet op een gegeven moment, dan knapt die boel toch? Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus, uh, alleen wat... uh, ja, Hans uh, zegt dus uh, wel van dat dan ook het uh, verkeer op de Van Lennepweg uh, minder zou gaan worden. Ja, maar... Alleen uh, ja, dat, dat, dat zie ik niet helemaal. Het verband tussen de, de, die andere ontsluitingsweg. en uh, dat dan het verkeer over de Van Lennepweg uh, minder uh, zou gaan worden. Ik denk dat het met name met vrachtwagens te maken heeft. Maar ja. ja, maar als ze over de zeeweg komen, dan gaan ze sowieso over de Van Lennepweg. Ja, woont jij dan niet in de buurt? Ja, ja, ja, ja, ja. En dan kunnen ze ook wel even via de Vanspijken. Ja, ja daar kom ik straks nog op terug. Oké, daar, okay, ja, daar heb, op je op heb je meer de nieuws, de over. nieuws over, hè? Ja. Ja landelijk, een, nieuws, ja, landelijk ja, landelijk nieuws. Ja, landelijk nieuws. Joh, dat uh, blijft dat een, uh, een heet straatje hoor, daar, uh, de Vospijkstraat. Spijkstraat. Daarover straks uh, veel meer bij Zandvoort op zondag. Als ik jou was, zou ik gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio. Al 31 jaar zijn we er hoor. CFM. Que bueno, que rico, que lindo. Que lindo, We'll <laughs> Filmblanche, robe rouge et noire, danse avec le rondet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas, et comme aux Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas, la clé meg du mois. Miss Cha Cha oh Miss Cha Cha Miss Cha Cha Miss Cha Cha Cha, star. Au milieu de tout ça, y'a une à moi, Don't forget me, I'm down to be. Per survers de couba libre Don't forget me, I'm duck to be Perse sur verre de couba libre Duck to that's me Direct to Mexico. Don Diego de la Vega son bandeau. Plus personne dans les couloirs. Les poseurs, les voyageurs sont allés se avoir. Odeur de tabac, de cendrier froid. Les parfums sucrés de Miss Cha Cha Cha oh, Miss Cha Cha Cha Miss Cha Cha Cha Miss Cha Cha Cha Miss Cha Cha Cha Miss Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Okay. Mm -hmm.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 We heet op een rij op deze zondagmiddag bij CFM. Als eerst daar 83 hoor je Bandalero en Paris Latino. Gevolgd door deze disco klassieker van Amy Stewart. En de Knock on Woods... Ja, je zou maar in de Van Spijkstraat wonen, Albert Jan. Er gebeurt nogal wat, hè? Uh, oh, met, de, ah. met de Formule 1-vlaggen die uithangen... en uh, mensen die hun auto laten staan... terwijl de massa's mensen door de straat heen gaan <laughs> en dergelijke. Daar hadden we gisteren al een reportage over. Maar je hebt er nog eentje. Ja, klopt. Kijk, NH, dat was natuurlijk regionaal nieuws. Uh, en, uh, maar we hebben ook de landelijke pers gehaald. En die zijn ook langs geweest. En, uh, met name... Uh... De van de Telegraaf. Want nog, een, nog een maand en dan is de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Meer dan 100.000 fans komen per fiets, bus of trein naar de kust. Als de coronamaatregelen toelaten natuurlijk. De Van Spijkstraat ligt tussen het station en het circuit... en krijgt waarschijnlijk met ongekende drukte te maken. Hoe denken de bewoners daarover? Er is daar überhaupt al sprake van de Formule 1-koorts eh, in de straat. Wie door de Van Spijkstraat wandelt... ziet links en rechts veel zwart-wit geblokte racevlaggen aan de gevels hangen. Zo te zien zit dat met de sfeer goed. Hier zijn ze dan ook aan het aftellen naar begin september. Nou, in ieder geval gisteren hadden we de bijdrage van NH. En nu uh, gaan we ook landelijk, want ook de Telegraaf heeft daar een reportage over gemaakt. We zijn er helemaal klaar voor. We hebben erop gewacht, op de, op de races. Eindelijk weer een beetje reuring in de tent. Ja, wij gaan uh, niet werken op donderdag en vrijdag. We blijven gewoon een hele weekend thuis. Pakketten, de auto. En... Uh, Ga genieten, ja. Nee, al dat gedruis en dan, dan kom je in in ochtend vroeg om een kopje thee te zetten. En dan lopen ze allemaal in uh, grote hordes voorbij. Bij elke trein die aankomt, dan uh, neemt uh, het publiek toe. Het wordt wel een verkeersplein hier. Dus er komen allemaal dranghekken voor de toegang naar het station. En dan uh, komt een looproute. zo. Dus ja, het is nog even afwachten hoe uh, makkelijk we bereikbaar zijn. Maar de infrastructuur is hier best wel krap. Ja. Ja. Gaat het wel goed komen, denk je? Ik denk het wel, ja. De NS is heel erg op voorbereid. Die hebben allemaal extra treinen. Ze weten precies hoe ze de mensen uit de trein daarheen willen hebben. Het wordt wel heel druk hoor. Wij blijven maar in Amsterdam. Mijn kinderen wonen hier wel. En die, dat weet ik, die krijgen van iedereen fietsen in de tuin en die gaan oppassen. En de mensen gaan dan met de trein, hè. Want er veel, helemaal heleboel wel. Want het wordt een gekke huis hier, hè. Wij gaan op vakantie. We gaan op vakantie, dus daar ben ik wel uh, klaar voor zeg maar. Ja, dat is, uh, normaal staat die zomer, ja die nu ook zomer, maar eigenlijk hebben we geen zomer. Maar Normaal staat die helemaal vol hoor. Kan je ook je blijven hier. Normaal is geen plek hier hoor. Uh, ja, het wordt een gek huis gewoon. Ja. En ik ken Jantje Lammers persoonlijk. Die kwam vroeger bij mij een kopje koffie drinken toen ik daar woonde. De baas van circuit. Okay. <laughs> De baas <baasvert> van circuit. Ja. <laughs> ik ga hem wel ergens neerzetten waar het toch wel wat veiliger is, want die komen echt. Ja, tienduizenden mensen door de straat heen lopen. Dus uh, dat maken we wel wat ruimte. Ja, absoluut. Maar gewoon leuk. Nee, we zijn echt zandvoeters. Dus geboren eigenlijk op het circuit. Hoe snel was je volgeboekt? Ja, heel snel. Zodra het uh, een beetje bekend uh, werd dat het uh, misschien wel zou gebeuren... Uh, ...waren er al heel veel aanvragen. Ja, nou ja, goed, kijk, het uh, is van vorig jaar. Uh, de gasten zijn allemaal doorgeschoven naar dit jaar. Dus uh, ik hoop uh, dat ze kunnen komen en uh, ja, als het niet zo is, dan uh, moeten we ze weer doorschuiven. En heeft het ook effect op jouw prijs? Ja, natuurlijk heeft het effect op mijn prijs. Dat is alle evenementen die uh, booming zijn, zeg maar. En daar hebben we er wel een aantal van hier in de regio. Het is gewoon de, de dubbele prijs wel. Ja, wat er dan uh, gevraagd wordt, is natuurlijk vraag en aanbod en... Uh, in het hoogseizoen gaan je prijzen omhoog, omdat het dan gewoon veel drukker is. En uh, met festivals gaat de prijzen ook omhoog. Ja. ja, zo is het uh, inderdaad. Die prijzen die reizen de pan uit, uh, Albert-Jan. Dus uh, die gaan uh, flink omhoog daar uh, ook op de Van Spijkstraat uh, in uh, Zandvoorts. Ja. En die ene meneer zei al van, uh, nou ja, ik uh, zorg dat ik uh, weg ben. Die verhuurt waarschijnlijk ook zijn huis, uh, denk ja. ik. Want er zijn heel veel mensen die dat uh, gaan doen. Hoeveel monogasken, en dan heb ik het over Monaco... denk je dat er, uh, dat, er, dat, er, dat er thuis blijven als de Formule 1 in Monaco komt? Ja, maar hoeveel monogasken wonen daadwerkelijk daar, uh, zeg maar... Nee, of uh, ook... meestal vakantieverblijven, toch? Nee, nee oh nee. wonen uh, Vast, perma echt, ja, permanent? Pu puur fiscaal verhaal, maar <laughs> goed, dat maakt niet uit. Maar uh, nee hoor, ook monogasken uh, die, die, die, die, die er niks mee hebben... die gaan gewoon weg en die kunnen dus inderdaad de optie lichten... Dat ze hun appartement of uh, huis uh, gaan verhuren. Oké, okay, nou dank aan uh, de Telegraaf. Ook zij maakte een reportage over uh, ja, een hele belangrijke Formule 1 straat, eigenlijk, hè, in Salzford. De Van Spijkstraat. Nou, later mogelijk daar meer over. Listen, boy, I don't want to see you let a good slip away. You know, I don't like watching anybody make same mistakes I made. She's a real nice girl and she's always there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 To accept that you're for real Tell her about it Tell her all your crazy dreams Let her know you need her Let her know how much she means Ooh. Ooh. Listen, boy, it's not automatic.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 every day before you leave pay her some attention give her something to believe 'Cause now and then she'll get to worrying just because you haven't spoken for so long And though you may not have done anything will that be a consolation when she's gone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 Let her know how Door de een lekkere gauw van uh, Billy Joel en Tell Her About It. Alweer het einde van het uh, eerste uur van Zandvoort op zondag. dadelijk na het uh, nieuws en weer van uh, drie uur snobels, Jan en ik. En nog twee uur lang en dit is de nieuwe Shakira. Tot slot, tot aan drie uur.